Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft het Outbreak Management Team om spoedadvies gevraagd. Het gaat over het wel of niet testen van reizigers uit China. Daar gaat corona flink rond. Die minister heeft ook opnieuw gezegd dat er nu echt snel een coronawet moet komen. Daar gaat de Eerste Kamer over. Veel landen om ons heen hebben al maatregelen aangekondigd om het virus uit China buiten te houden. Maar in Nederland is daarvoor nog geen wettelijke basis. Voorlopig verplicht Nederland dan ook nog geen extra controles op het vliegveld. Het aantal vuurwerkslachtoffers was afgelopen oud en nieuw gelijk aan de laatste jaarwisseling voor corona. In totaal vielen er dit jaar 1253 vuurwerkslachtoffers, zegt Vuurwerk NL. Wij zien in onze cijfers dat uh, maar 9% een vuurwerkbril droeg. Uh, en als we überhaupt kijken naar uh, de toedrachten van Letzel... dan zien we toch dat veel mensen vuurwerk oprapen... omdat ze denken dat het niet is afgegaan. Uh, vuurwerk oprapen op straat hè, uh, en het opnieuw aansteken. Uh, te kort lontje. Afgelopen twee jaar was er door corona overal een vuurwerkverbod. Dat zorgde toen voor een stuk minder gewonden. Agenten hebben vanmiddag... In Den bos geschoten op een auto. Ze waren afgekomen op een verkeersruzie waar veel mensen bij stonden. De gemoederen liepen flink op. Twee van de omstanders reden op de agenten in en een van hen loste toen een schot. Niemand raakte gewond. Er zijn vier mensen opgepakt. En staat jouw agenda ook vol met nieuwjaarsborrels? Gezellig natuurlijk, maar het kan wel een uitdaging zijn als je meedoet aan Dry January. Steeds meer proberen mensen proberen in de eerste maand van het jaar niet te drinken, ziet deze onderzoeker. Uh, dry January is echt wel een, een, een opkomende trend die uh, elk jaar ook wel weer een stukje groter wordt. We zijn in Nederland met gezondheidsbezig steeds meer. We letten op wat we eten, we letten op wat we drinken en uh, alcohol is een van die onderwerpen daarbij. Gelukkig komen er steeds meer alcoholvrije drankjes op de markt. En zelfs deze slijterijbaas is fan. Vroeger dacht ik, dat is net als een de waslijn. Het lekkerste is er wel uitgehaald. Maar die mening heb ik toch inmiddels wel bijgesteld. Je hebt erg veel keuze en de kwaliteit wordt steeds beter. En dan nog het weer. Vannacht nog wat gespetter. Het koelt nauwelijks verder af dan 9 of 10 graden. Morgen later op de dag kans op een zonnetje dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate.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 En bijna over het hoofd is dus gezien. Esther de Jong en Macht Japon. Ik heb vandaag een boze droom al voelt het langzaam als gewoon op al pijn is het aan de gang. Het duurt mij om het al te lang. Ik ga. Rennen. Nachtje ja, vol, maar waar ik dacht dat dit begon, de eindeloze nacht met Ida. Schot en scheef, ergens ben ik goed opdreven Ik ga vooruit En muren komen langs te gaan Ik kom er altijd weer vandaan Op mijn laatste pand, vlees lopen, Blijven zingen, en blijven hopen gaan. Dat het goed zou komen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 Snow snow Go to a place that no one knows Living like a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 Maar nu is het in het officiële gedeelte van deze alternative in Ik heb het over Atia met haar nieuwe single. Maar dat heet De Hand. I can smell you. Well, I'm not gonna teach you if you never learn. There is no smooth.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 teach you if you're not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 Ja, klopt. 3 september 2021 hebben we deze uitgebracht. Ja, zie je. Dus, dus, en het album volgde niet gek veel later. Hè? En dat werd volgens mij ook nog behoorlijk opgepikt. Niet zo'n beetje ook. Ja, dat, dat ging zeker goed. Ja, <laughs> ja, dat was mooi. We hebben een leuke radioplay gehad over de hele wereld. En uh, Johan Derksen presenteerde de albumrelease. Ja. Uh, we hebben zelfs uh, op Radio 2 mogen spelen. Dus dat, dat ging zeker wel goed. Ja.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 Het album wat nog aanstaande is en dat is Volishing Life. Oh, why shouldn't run away this time. be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 the same road twice Oh, heaven and the stars in the sky If you're indeed home, my tea then you know my road's been bumpin' in a little rough sometimes I mean, even though I slowly drifted away, pull me through my toughest times, knowing I can never. Mistakes that I made. So please tell the reaper I'll take his hand, son of shame. So I he hail my confessions. Heaven leave me out of my pain. So I may go in peace. set to die. Pace. Every night Miscarities Hellas What's Breaking My Heart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 Died. Then out of the blue, something new You opened up, your flowers bloomed And you say Come inside my bubble, come inside my state Come and see every part of me Heal me from my sorrows, heal me from my pain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 Stay. come and see every part of me Heal me from my sorrows, heal me from my pain